Dat was een stijging van 20%. Topbank Kleisterlee is blij met de uitstekende resultaten in deze moeilijke economische tijden, zegt hij. Alle drie de divisies deden het goed. De consumentenelektronica sprong er met een winststijging van 20% uit. Die stijging kwam vooral door de verkoop van flatscreen televisies. De oliebron in de Golf van Mexico lekt mogelijk. BP moet zich daarom van de Amerikaanse regering voorbereiden op het openen van de kap die vorige week werd geplaatst. Dan kan een grote lek worden voorkomen. Als de kap wordt geopend, zal er weer olie in zee stromen. Die moet worden opgevangen in schepen, maar het duurt een paar dagen voordat daarmee kan worden begonnen. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt dit jaar geschreven door schrijver Tommy Wieringa. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, die Dicté samen met de NPS organiseert. De 43-jarige Wieringa schrijft romans en columns. Zijn bekendste roman is Joe Speedboat. De 22e editie van het Groot Dicté wordt uitgezonden op 15 december. Vorig jaar, toen het IT werd geschreven door Gerrit Komrij, hadden de Nederlandse en Vlaamse deelnemers gemiddeld 29 fouten. De winnaar, een Nederlander, maakte er zeven. De Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben dit weekend zo'n 400.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar toen het regende. Morgen beginnen de 45.000 wandelaars aan de Vierdaagse. De organisatie bekijkt vandaag of de wandelaars vroeger moeten beginnen vanwege het warme weer. Het weer droog en zonnig. Temperaturen van 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en dan nog iets warmer. Dit was het NOS Show.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 BeachNet, het computer-internetcentrum en internetcentrum van Tango. BeachNet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet!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 Hang je hoofd maar vast onder de tabia. Want de beker komt steeds dichter naar ons toe.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 Bertje is de beste. Bertje is de bas. Als hij iets niet van zijn brood laat eten, dan is het wel kaas. Bertje is de beste. Bertje is de bas. Hij stuurt zijn spits en dwars door het Brazilië en zijn gaat Gas. kaas. Dolpini ja. voor Oranje, laat johan. die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 Volgens mij hangt dat in de lucht, Albert-Jan. Ik waag mij niet meer aan voorspelling, want ja. ik vond van het gisteren uh, ook al dood denk. Ik neem in ieder geval de poolstand van Maurice Mulder over, dat is, het ding dat, dat dat zeker is. de ding ja. dat zeker is. Dat is zeker Dus ik altijd goed. Die, uh, die blijft maar winnen, winnen en winnen. En het Nederlandse zelf wel trouwens ook, dus Een mooie combinatie, dacht ik zo. En even terugkomen wat Johan Cruijff het zegt, het is nog ja. maar twee wedstrijden. Twee zijn wedstrijden zijn we kampioen. Nou, ja. zo horen we het graag. Hier is Kaman Alien.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 u was al twee jaar geleden in het bos. Ja, doen we alles tranquilo, hè? Oh, maar tranquilo, goed, maar goed. En Jana. Mañana... Het is inderdaad wel een lekkere zomerse plaat. Dat uh, moet ik toegeven. En voordat het gaat planchen hier is al voor het <laughs> nog even snel draaien. Hier is Edward Maya en de Stereo Love.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 running through the night I want to hold my arms around you When I kiss and to touch and smile You show me how to make our stands When we are living steps alive life My mind is changing over the blue blue sea Your eyes are shining bright away Listen to your lovely whispering I'm only a feel. I feel your love tonight.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 Real it you know, don't go bad, it just it just gets better. See the try. There. in dire, in dire. twice in the night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 En uh, daarbij zullen er diverse kinderspelletjes uh, zijn, zoals touwtrekken, uh, springen, uh, of, uh, hoe je op zak lopen. Um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 Lekker van die klanken zo straat bij Brussel in Banghouse. Ik zie het al helemaal zitten, Albert Ja, maar er gebeurt uh, dat is schitterend natuurlijk zo'n feest, zo'n vijfjarig ja, jubileum mag je het wel noemen. De Good dan, band was die trouwens. En give it up. Okay, give it up ah. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer dit weekend in Zandvoort. Er zijn al natuurlijk een heleboel activiteiten bezig, zoals Cuba-feest in, in de Krocht. En de expositie die geopend is, golven op de muziek ofzo, als ik het wel heb. ja.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 Voor mijn vader Kees Harms, die vandaag de respectabele leeftijd van 70 jaar heeft. Uh, <laughs> Draaiden we Steve voor hem. Happy birthday. Zo, dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Stanford op zaterdag. En de laatste die we voor uh, drie voor je gaan uh, vieren. vieren. <laughs> ja, ik. En stel door mezelf uh, heel snel. <laughs> heel snel. <laughs> is uh, Milo en uh, de miami Machine. Hier is Dr. Pressure. Graag tot zo. Het ritme...